Over een half uur maakt het Centraal Planbureau zijn definitieve ramingen bekend over de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën. Aan de hand daarvan moeten onderhandelaars van CDA, VVD en PVV besluiten nemen over de omvang van de extra bezuinigingen. De verwachting is dat de cijfers niet veel afwijken van cijfers die het CPB drie weken geleden naar buiten bracht. Volgens die cijfers krimpt de Nederlandse economie dit jaar met 0,75 procent. En voldoet Nederland niet aan de Europese normen ten aanzien van de toegestaande begroting. Tekort. Cijfers dus straks van het CPB, u hoort het hier bij de NOS op Radio 1. De Arabische nieuwszender Al Jazeera is in het bezit van vertrouwelijke documenten van Syrische veiligheidsdiensten. In de documenten wordt president Assad geadviseerd over het conflict in zijn land. Uit die documenten blijkt volgens Al Jazeera dat het regime er alles aan doet om Damaskus onder controle te houden en de opstandelingen uit de hoofdstad weg te houden. En ook staan er gedetailleerde plannen in om betogingen in de steden Aleppo en Idlib op te breken. Al Jazeera kreeg de documenten van Abdelmajid Barakat, die tot voor kort deel uitmaakte van Assad's regime, maar die is gevlucht naar Turkije. Bij aanslagen in Irak zijn zeker twintig doden gevallen. Vooral politieagenten waren doelwit. In de Shiïtische stad Karbala zijn bij twee explosies zeker tien doden gevallen en tientallen gewonden. Ook uit andere Iraakse steden, waaronder Bagdad en Kirkuk, worden aanslagen gemeld. Het geweld in Irak is opgeleid in de aanloop naar de top van de Arabische Liga, volgende week in Bagdad. Die top wordt gezien als een test voor de Iraakse autoriteiten, om te bewijzen dat het land veiliger is geworden. Universiteiten gaan de regels rond wetenschapsfraude aanscherpen. Dat zegt voorzitter Noorda van de Vereniging van Universiteiten. Aanleiding zijn fraudegevallen zoals rond de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel. Onderzoekers moeten voortaan expliciet beloven de code rond wetenschapsbeoefening na te komen. Studenten wordt al vroeg ingeprent dat ze niet mogen plagiëren. En verder krijgt elke universiteit een vertrouwenspersoon. Zodat fraudegevallen overal op dezelfde manier worden behandeld. Noorda vindt het zinloos om wetenschapsfraude te bestrijden met externe controles. Hij noemt dat een moriszaak van de sector zelf. Dan het weer nog, periode met zon. Het wordt 10 graden aan zee en 13 in het binnenland. Ook morgen veel zon, minder wind en 13 tot 17 graden. AMB ah, Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan nog rondom Utrecht en bij Gouda na een ongeluk. Al die files bij elkaar opgeteld, nog zo'n 180 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam tussen Knoop en Prins Clausplein en Dorp 5 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden staat dus Almere Buitenwest en de Hollandse Brug 10. A12, Den Haag-Utrecht, tussen Blijswijk en Bodegraven, 15 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A20, vanuit hoek van Holland naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en het knooppunt Gouwe, 8 kilometer. Dat komt door dat ongeluk wat ik zojuist noemde op de A12 in de richting van Utrecht. Vanuit Rotterdam kan je beter omrijden via Gorkum, over de A15 en daarna de A27 richting Utrecht. Op de, de, N, de A27 vanuit Almere naar Utrecht staat tussen knopend MNS en Beeldhoven 12 kilometer. En tot slot de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 11 kilometer. Leasecontracten moeten een punt maken en geen vraagtekens oproepen. Dit was de L uit het alfabet van Alfabet. Alphabet, Auto Alphabet Autolease. Verrassend voorspelbaar. Alfabetautolease.nl Vroege vogels, niet alleen op de radio, maar ook op tv. Vanavond, de snotolf viert de lente in de Oosterschelde. Snotolf? Ja, dat is een hele dikke vis met hele dikke lippen. En ooievaars horen in de lucht en niet op marktplaats. Wij komen in actie! Vroege vogels tv, vanavond, tien voor half acht bij de Varen op Nederland 2. Actie, actie! De service in huis van Carglass komt daadwerkelijk elke voordeur van het land. Dat is mooi, denkt u misschien. Maar wat nou als je op Ameland of de Schelling woont?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 Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over negen. Er komt meer toezicht en meer controle op woningcorporaties. Dit na de baken rond de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia. Straks de reactie van de koepel van woningcorporaties. We gaan eerst naar Syrië. Maar de laatste berichten zijn dat tanks van het Syrische leger de stad Hama aan het beschieten zijn. Aan dat gewelddadige optreden van het Syrisch regime ligt een geraffineerd plan ten grondslag. Dat blijkt uit documenten die het land uitgesmokkeld zijn door een gevluchte veiligheidsadviseur. En die documenten zijn nu in de bezit van Al Jazeera. Midden-Oosten correspondent Sander van Horen. Uh, Sander, wat komen we uit de uh, nalezing van deze documenten te weten? Dat uh, de regering vooral heel erg bang lijkt te zijn dat de demonstraties Damascus bereiken. En dat er plannen zijn om bewijs, van spreken, per kruispunt, per plein troepen in te zetten om te voorkomen dat mensen de straten op uh, gaan. En die zijn dus naar buiten gekomen door uh, het hoofd van een in, uh, inlichtingeneenheid. Die is overgelopen naar Turkije. Die heeft duizenden documenten meegenomen. En daar blijkt uit dat er uh, gewoon ook troepen ingezet worden, gewapende troepen, uh, om te voorkomen dat die uh, demonstratie naar de over te slaan. Dus het gaat niet zozeer over wat je nu hoort inderdaad dat er weer beschietingen zijn op Hama of wat er uh, in het verleden in andere steden gebeurd is. Maar echt die hoofdstad die is heel cruciaal. Hmm, en en wie geeft opdracht tot het inzetten van de veiligheidsdiensten, van de troepen? Wat is de rol van, van Assad hierin? Nou ja, dat is dus een cruciale vraag. Hè? Want op uh, veel van die documenten prijkt zijn handtekening. Dus Al Jazeera zegt dat ze geprobeerd hebben de uh, echtheid van die documenten te controleren. Uh, dat ze daar uh, vinden ze zelf in geslaagd zijn. En zij gaan er dus vanuit dat ze echt zijn. En dan zit je dus met die handtekening van Al assad de president, die op veel van die documenten staat. En dat roept dan toch een beetje het beeld op als je dat naast die e-mails legt. Misschien kun je dat nog wel herinneren van een paar dagen geleden. Waarin diezelfde Afzat met zijn vrouw praat over meubel over downloads van iTunes, muziek dus, over spelletjes. Mm -hmm. Ja, een president die dus aan de ene kant dat hele bevolrechte leven leidt... wat de hoogste kringen in Syrië leiden en tegelijkertijd dus heel nadrukkelijk bezig is... met het plannen van het neerslaan van protesten. Ja, dat plannen, hè? want ik zei het net al... er ligt een geraffineerd plan aan ten grondslag... aan de maatregelen tegen de opstandelingen. Maar hoe dan? Wat, wat lees je uit die documenten? Hoe gaat men dan te werk? Dat um, er uh, niet alleen uh, het wordt ingezet... maar bijvoorbeeld ook bendes, uh, benders, Shabiba. En je, je weet dat is een bekend, uh, bekende strategie in het Midden-Oosten. In Egypte heb je ook uh, van dat soort bendes Tuig wordt dat genoemd en dat zijn... Uh, in, in de regel hele arme mensen die gewoon een daglang krijgen... en de straat op worden gestuurd om uh, te terroriseren... om demonstranten in elkaar te slaan. Uh, er zijn ook geluiden uit andere steden in Syrië... dat die bendes juist verantwoordelijk zijn ook voor martelingen... voor plunderingen, voor verkrachtingen. Ja, die, die zijn heel gevreesd in de Arabische wereld. Ja, uh, je kunt dus op die manier uh, relatief eenvoudig... een heel veel groter leger op de been brengen... dan alleen de mensen die een uniform dragen. En ook die bendes die worden ingezet in het geval de demonstraties Damascus bereiken. En ja, daar zie je toch een, een, een heel duidelijk beeld van kosten wat kost voorkomen... dat die demonstraties zich uitbreiden naar de hoofdstad. En Assad heeft altijd gezegd dat hij vecht tegen terroristen, zoals hij ze noemt. Nu melden verschillende media dat er een ter antiterreureenheid uit Rusland is aangekomen... in een Syrische haven. Wat moeten we daar nou uit afleiden? Ja, die Russische houding die is op dit moment steeds lastiger uh, te peilen. Want daaruit zou je dus heel simpel kunnen afleiden... dat Rusland, die dat altijd met Assad is eens is uh, geweest... Hè, dus dat er gestreden wordt tegen terroristen... dat ze dus gaan helpen bij de strijd. Dat zou je daaruit kunnen afleiden. Maar tegelijkertijd uh, hoor je dat Rusland... Toch ook weer de andere kant op schuift. Dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze uh, het eens zijn met het Rode Kruis, die wil een uh, humanitair staakt-het-vuren. Uh, twee uur per dag dat iedereen de wapens even neerlegt, zodat mensen in elk geval hulp kunnen krijgen naar nou, Rusland, lijkt dus die kant ook een beetje op te schuiven. Dus die Russische positie, die zo cruciaal is eigenlijk al de hele tijd, het afgelopen jaar, dat het conflict in Syrië duurt, die Russische positie die laat zich op dit moment heel erg lastig lezen. Goed. Sander van Hoorn, onze Midden-Oosten-correspondent. Dank je, Sander. En na tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting gaat woningcorporaties strenger controleren, zegt de directeur van Jan van der Molen, naar aanleiding van de Vestia-affaire. We hebben te veel gekeken naar de activiteiten als projectontwikkeling, risicovolle projecten, grondposities, verbindingsstructuren. En even eh, te weinig aandacht gehad voor het vraagstuk van de derivaten. Even te weinig aandacht voor het vraagstuk van derivaten. Mark Calon van de branchevereniging Woningcorporaties EDS. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er komt in ieder geval scherper toezicht, meer controle. Is dat naar u tevredenheid? Ja, dat vind ik prima. Wij zijn uh, binnen Edez dus al langer bezig met dat toezicht, het financiële toezicht dan met name. En dat, dat moet gewoon beter. Het heeft te maken met het corporaties garant staan voor elkaar. Hè. Als er één in financiële nood komt, gaan de anderen bijspringen om te zorgen dat ze niet failliet gaan. Mm. Nou, ja. het is heel simpel. Als ik garant voor jou moet staan, dan wil ik ook wel in je portemonnee kunnen kijken en, uh, en kunnen zien wat jij met mijn op uh, doet, hè. En dat is tot nog toe niet goed genoeg gebeurd. Want Bedrijven gaan vaak niet failliet doordat ze te weinig vermogen hebben. En dat is waar het Centraal Fonds op controleert. Dus hoeveel vermogen zit erin? Dat doen ze ook nog achteraf. Maar als ze in de problemen komen, dan is dat vaak omdat ze te weinig cashgeld hebben, liquiditeit. Nou, daar moet je dus beter naar kijken. Hmm, en, ja, Van der Boren noemt zichzelf ook een beetje naïef in dit opzicht. Dat is ook eigenlijk wel schokkend, hè, want het gaat om veel geld. Nou, ik weet niet of het terecht is. Kijk, er komt waarschijnlijk een commissie die het geheel gaat onderzoeken. En ik laat graag aan die commissie over. Maar als het wel zo dat die private constructies, zeker bij Vestia, jaar, zo ingewikkeld in de Ja, en als je dan een Centraal Fonds hebt, wat achteraf ons vermogen controleert... kan je niet verwachten dat zij dat, uh, dat, zij dat direct zien. Nou, dat is dus... dus gewoon een fout in het systeem. Ja. Maar meneer Kalon, wie moet dat scherpere toezicht, sterkere controle dan gaan uitvoeren? Want u geeft het zelf al aan dat Centraal Fonds Volkheidsvesting controleert... op eigen vermogen en dan ook nog achteraf en heeft ook steeds aangegeven... ja, wij zijn niet echt een toezichthouder. Wie moet dat dan nee. wel gaan doen? Nou, formeel is het Centraal Fonds natuurlijk wel de toezichthouder... namens de minister. Zo zit het gewoon wettelijk in elkaar. Um, ik ga nu niet zeggen wie dat moet gaan doen. Oh, wat, wij wel zeggen, dat nee, nee, nee, wat wij wel zeggen binnen Edes, is dat je een club moet hebben... Die niet alleen naar het vermogen kijkt, maar die ook naar de liquiditeit kijkt ja. in die organisatie. En sterker nog, die wat mij betreft de bevoegdheid moet krijgen om ook in te grijpen van bovenaf. Ja, ja, want dus alleen controleren, dit... daar redt u natuurlijk niet mee. Zou, zou uh, het Centraal Fonds het zelf kunnen, denkt u? Dat weet ik niet. Uh, je kan natuurlijk het Centraal Fonds meer bevoegdheden geven. Je kan dat ombouwen, je kan het vergroten, weet ik wat je allemaal kan doen. En dan zouden ze het misschien kunnen. Nou, onze stelling is, je moet dus een autoriteit hebben, een entiteit, een club, mensen, die gewoon kan ingrijpen in zo'n organisatie. Dus een directie opzij kan zetten, een raad van commissaris opzij kan zetten. Een en nieuwe club dus? En controleren op liquiditeit. Ja. Dat kan een oude club zijn die je uitbreidt, die je ombouwt. Dat kan ook een nieuwe club zijn. Daar spreek ik me nu helemaal nog niet over uit, hoe je dat moet doen. Nee. Nou, dan bellen we u nog eens, meneer Kalom. Ja, graag. Dank u wel voor uw toelichting. Fijne ochtend. -Alon, insgelijks van de branchevereniging van woningcorporaties Edes. Door naar het zuidwesten van Frankrijk. Uh, het gedeelte van Frankrijk staat op scherp natuurlijk... naar de Syrië aanslagen waarbij nu in totaal zeven doden zijn gevallen. Eerder vorige week werden drie militairen doodgeschoten... en gisteren op een Joodse school in Toulouse vielen er vier doden. Alle religieuze scholen worden extra bewaakt... en de spanning is groot zolang de dader niet is gepakt... Bij de school waar de aanslag plaatsvond... zoeken mensen elkaar op, zag correspondent Frank Genoud gisteravond. Het is avond, het is al donker. Maar voor de Joodse school in het noordoosten van Toulouse... waar zich dat enorme drama afspeelde, komen nog steeds mensen langs. Om even stil te staan bij de school, om met elkaar te praten... maar ook om bloemen te leggen. Langs de muur van de school... Zeker een paar meter lang bloemen neergelegd zijn er. Op een briefje erbij staat als steunbetuiging van de buurtbewoners. En een man en een vrouw komen nu twee kaarsjes neerzetten die ze aansteken. We komen uit de buurt, we wonen hier vlakbij, zegt de man. En het heeft ons natuurlijk gechoqueerd wat hier gebeurd is. Daarom komen we hier die kaarsjes nu aansteken vanavond. Wat doet het met u? Nou, voor Nou, hij slikt. Hij kijkt weg en hij loopt weg. Hij wil verder niks meer zeggen. Hij is duidelijk geëmotioneerd. Een mevrouw staat voor de ingang. Waarom bent u gekomen? Dank u par aan de ik ouder ben van een van de schoolkinderen. Van de schoolkinderen hier op deze school. Nee, niet van deze school, maar van een andere school. Uit solidariteit. Par Uit solidariteit, ja. Kunt u iets betekenen dan? Kunt u iets doen? Que faire. Que faire. Nee, zegt ze. Wat kun je doen? En ze schudt van nee met haar hoofd. Echt zie. Opvallend veel tienerjongens lopen vanavond de school in. Waarschijnlijk leerlingen van de klas ook van deze Joodse school. Ze worden door de politie naar binnen gelaten door het groene hek... Achter hen gaat de poort weer dicht en eigenlijk is het een extra triest gezicht. Want het zijn allemaal van die stoere jongens, 17, 18 jaar... met spijkerbroeken die een beetje afgezakt hangen, zoals het hoort nu. Keppeltjes op hun hoofd, maar ook met tranen in hun ogen. Een man alleen staat voor de muur met bloemen. Heeft in zijn hand een kindertekening en onder zijn andere arm een speelgoed, Een teddybeer. Hij kijkt zwijgend naar de muur. Slaat zijn ogen nu dicht naar beneden toe. De man loopt naar de muur toe. Wordt wel gevolgd meteen door vijf, zes camera's. En legt daar bij de bloemenzee de kindertekening neer. En ook de teddybeer. Op de kindertekening die hij heeft neergelegd, zijn drie kindergezichtjes getekend. en rode hartjes. de tekst erbij geschreven. Jullie zullen altijd engelen zijn. Het dessin is mijn kleine vrouw die het heeft gemaakt. Ik heb een kind. en ik ce que ça peut faire quand on vit een drama ça. Ik heb een dochter, zegt hij, en die heeft de tekening gemaakt voor de kinderen die hier zijn overleden. Pareil, les peluches, c'est chaque peluche pour chaque enfant qui is parti aujourd'hui. Het speelgoedbeestje, dat is voor de kinderen ook die overleden zijn. Frank Renaud, gisteravond in Toulouse. Meer over onder andere het verhoogde terreuralarm in het zuidwesten van Frankrijk. Vindt u op onze website, nws.nl. In de Palestijnse gebieden is niet alleen maar narigheid. Nee, de US Bank heeft ook een heusse attractie. Je kunt er namelijk wandelen. Eerste verkeersinformatie. Het de AWB, Dennis Moy. Er staan nog 35 files Marcel, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. De ochtendspits is een stuk drukker verlopen dan gebruikelijk. De meeste files die er nog staan, staan rondom Utrecht en bij Gouda. Op de A4 naar Amsterdam, tussen Schiphol en Sloten, 4 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Ook een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Blijswijk en Bodegraven, 15 kilometer. Rechte rechter is afgesloten, daardoor loopt het ook vast op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn. En op de A20 vanuit Rotterdam naar Gouda staat tussen Rotterdam Prins Alexander... en het knooppunt Gouwe 10 kilometer door die file op de A12. Een verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum... over de A15 en de A27. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht staat tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven 10 kilometer... en op de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Nederlandse universiteiten willen wetenschapsfraude harder aanpakken. De affaire rond psycholoog Diederik Stapel... heeft de reputatie van de wetenschap in ons land bepaald geen goed gedaan. De vereniging van de universiteiten, VSNU... gaat daarom de regels rond wetenschapsfraude aanscherpen... zegt de voorzitter Seibold Noorden. We gaan van alle onderzoekers, dus mensen die promoveren... en mensen die als onderzoeker gaan werken aan de universiteit... expliciet de belofte vragen dat ze die code nakomen... En niet alleen maar zelf in de code na te komen, maar ook uh, al het mogelijke te doen uh, om de naleving te bevorderen en te handhaven. Dus als ze het gevoel hebben er is ergens iets niet in de haak of dit stinkt, dat ze dan uh, in actie komen. Op die manier denken we dat het, uh, dat het meer gaat leven, dat wetenschappelijke integriteit absoluut essentieel is. We hebben verder een paar afspraken gemaakt uh, om de behandeling van schendingen uh, overal bij alle universiteiten op dezelfde manier te laten plaatsvinden. Uh, dat wil dus zeggen dat er overal een vertrouwenspersoon komt, een laagdrempelige klachteninstantie waar mensen die denken er is iets mis uh, terecht kunnen. We gaan landelijk afspraken maken over de openbaarheid van uh, uitspraken uh, in geval van schendingen. Dat mm -hmm. komt een onderdeel van de website van uh, de Vereniging van de Universiteiten waar dat uh, jaarlijks wordt uh, bijgehouden. En op die manier verwachten we dat. Uh, ja, dat, dat het toch net uh, even nog een tandje strakker gaat dan het uh, was. Maar misschien is wel het allerbelangrijkste dat we hebben afgesproken dat er in het uh, onderwijs aan de universiteit, niet alleen in promotieopleidingen, maar ook al in eerdere opleidingen, uh, nadrukkelijker en uh, over de hele linie aandacht wordt gegeven aan wat de correcte manier van onderzoek doen is. We gaan naar Robert Dijkgraaf. Meneer Dijkgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Koninklijke Academie der Wetenschappen. Uh, aanschepping van de regels, uh, zegt meneer Noorda. Uh, zorgen dat iedereen ze ook kent en ze ook goed uh, ervan doordrongen is. Is dat voldoende? Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. We hebben steeds geconstateerd bij fraudegevallen dat de regels er waren. Maar dat het een probleem is dat we niet zeker weten dat iedereen, en vooral de jongste onderzoekers, op aan het begin van hun carrière met die regels geconfronteerd wordt. En ook van de ernst van de zaak worden overtuigd. Ik vind het ook erg goed dat men de universiteiten nu het plan hebben genomen om al vroeg ermee te beginnen. Uh, ja, het, het, zeker de kleinere vormen van fraude, plagiaat, etc. beginnen heel snel. Dit is toch een tijd van uh, control-copy. Uh, iedereen kopieert alles van elkaar. En uh, ik denk dat het heel goed is dat we uh, ja, die enorme verantwoordelijkheid die uh, onderzoek met zich meebrengt, dat we die snel, uh, snel uh, ja, toch aan mensen duidelijk maken. Meneer Graaf, is um, zo'n belofte en sociale controle onderling voldoende? Zou het niet ook uh, nodig zijn om ja, uh, wetenschappers van buitenaf nog meer te controleren? Om dit te goed, voorkomen? Nee. Mensen hebben mij wel eens gezegd: ja, moet de KNW geen invallen gaan doen bij het laboratoria? Hè? Zoals soms de Belastingdienst, ik denk dat dat helemaal de verkeerde weg is. Uh, de beste controle, zeker bij onderzoek, zijn toch de, de naaste collega's, uh, jong en oud... En, uh, want die kunnen eigenlijk het beste zien wat er gebeurd is. Het is toch echt een cultuur die trouwens heel erg bij de wetenschap hoort. Van maar... elkaar kritisch bevragen, ja. uh, altijd, kriti altijd uh, nou ja, uh, proberen toch uh, de, de feiten te laten spreken. En, en ik denk dat we gezien bij de gevallen waar het fout is gegaan, dat er juist dat toch een soort e isolement was van de onderzoeken en de bijbehorende onderzoeksgroep. Nee, toch even terug naar meneer Noorder, Seibold Norber van de Nu Meneer Noorder, want u laat het dan toch over aan, aan de eigen sector... aan de eigen wetenschappers, aan de eigen studenten. Heeft u dan niet te veel vertrouwen in, in de oprechtheid van hun? Want er spelen natuurlijk ook andere belangen. Lara zei het net al, de druk van publiceren... maar er gaat ook veel geld in om in wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat is, uh, dat is allemaal correct. Maar uh, het is volstrekt helder en duidelijk... dat je met externe controles dit niet oplost. Dit, uh, dit is een zaak van... Uh, de, de mores, de gedragsregels van een sector zelf, eh, sociale controle, eh, maar vooral ook om expliciet te maken dat het heel gewoon is wanneer je anderen in de gaten houdt, dat ja. het heel gewoon is wanneer je in je team expliciet dit soort vragen eh, aan de orde stelt. Seibold Noorda van de Vereniging van Samenwerkende Universiteit. U hoorde ook Robert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. De Palestijnse gebieden dan. Als die in het nieuws komen gaat het altijd over problemen, geweld en natuurlijk het conflict met Israël. De Nederlander Stefan Spezi, die er vijf jaar werkte voor de Europese Unie en ook voor de VN, wil eens een andere kant laten zien en schreef er een wandelboek over. Lekker lopen door de bezette gebieden. Kan het eigenlijk zomaar? Correspondent Monique van Hoogstraat probeert het zelf uit. Het startpunt is het Palestijnse dorpje Sebastia. En start op de Orange Yellow Trail. Dat is het. Any questions? Stefan trekt zijn net verschenen boek tevoorschijn uit zijn rugzakje en laat de groep zien welke wandeling wij vanuit Sebastia gaan lopen. We gaan hier van de, van de hoofdweg af een pad op geel, geel bloemenveld. Recht voor ons op de heuvels. De A, een abrikozen, een boompje in bloei. We lopen dus nu in, de, ja, vind ik, een van de mooiste stukjes Palestina. Noorden van de, van de Westbank. In maart, de allermooiste periode. Alles staat in bloei. Fascinerend. Maar nog heel erg onontdekt als toeristisch gebied. Ja, nou mijn missie is om een ander gezicht van Palestina te laten zien. En uh, Dus een gezicht wat, uh, wat gaat over de mensen en over de natuur en over het erfgoed hier. Wat niet gaat over het conflict. Kijk, het conflict is de realiteit. Maar de overgrote indruk die ik heb gehad de laatste vier jaar door hier te wandelen, is dat er ook een andere Palestina bestaat. Een Palestina waar mensen het niet altijd over de bezetting hebben. Maar ook gewoon over hun eigen leven en hun eigen dromen. Hier in Palestijn, dus een uh, this... prachtige rode. Aha. bloedrode anemoon, die je heel veel ziet in het landschap. Nou zullen veel Nederlanders toch denken, het is eng daar, het is gevaarlijk. Is ja. dat zo? Nee, dat is niet zo, dat is een uh, misvatting. Je moet niet gaan lopen rond uh, plekken waar militaire bases gevestigd zijn, uh, grote checkpoints, situatie rondom settlements en outposts. De, de nederzettingen. De nederzettingen en de niet-officiële nederzettingen. Nou ja, dan heb je het wel ongeveer gehad. We gaan even afdalen ja. nu. Het boek heet Walking in Palestine. Nou, bestaat Palestina niet? Uh, Palestina is, uh, is geen lid, volwaardig lid van de Verenigde Naties. Nou, er zijn allerlei hele grote politieke discussies over. Maar Palestina in de culturele zin bestaat en Palestijnen bestaan. Dus het is niet een politieke term? Nee. nee. nee. En als er mensen zijn aan beide kanten hoor, die uh, het boek tot de politieke voetbal willen maken dan moeten ze dat maar doen, maar dan speel ik niet mee. Waarom ben je niet ook in Israël gaan lopen? Israël heeft een uitstekende wandelinfrastructuur. Prachtig gemarkeerd, het is beschermd, het is allemaal goed geregeld. Ja. Uh, er zijn boeken over, dus ik kon daar... Je kon daar niet meer pionieren? Nee, ja, je, je kunt daar weinig meer, meer ontdekken. Nee, De keuze is echt geweest om in dit mooie gebied wat mensen niet... Kennen en wat mensen kunnen leren kennen door het wandelen. Om dat te delen met zoveel mogelijk mensen. En in het bijzonder met Palestijnen die vaak hun eigen, hun eigen regio eigenlijk niet zo goed kennen. Ja? Een bijdrage van Monique van Hoogstraat... over het wandelen in het Palestijnse dorpje Sebastia... en op andere stukken van de Palestijnse gebieden. Dan gaan we vijf en half tien nog even naar Emmen... want de gemeenteraad daar nam gisteravond een historisch besluit. Het zal de Emmenaren nog lang heugen, want het dierenpark gaat verhuizen... en die operatie gaat 200 miljoen euro kosten. Als dat maar goed gaat. Hoe dan ook is er vandaag reden voor een feestje... en waar een feestje is, daar is ook Mark-Robin Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Ja, ze komen al met tientallen tegelijk nu, uh, nu aan. Een spannende dag, of tenminste ja, de spannende dag was eigenlijk gisteren, maar toch een bijzondere dag voor de werknemers van het dierenpark uh, vanochtend, want zij uh, moeten zich verzamelen nu. Uh, in het nieuwe gedeelte van het park, daar is een grote, uh, een grote ruimte waar het personeel... Uh, Samenkomt. Meneer Landman, waar gaan we naartoe eigenlijk? Uh, wij noemen het Yucatan. Dat is onze grote overdekte speelplaats. En daar mogen mijn collega's en ik ook even spelen. Mene. En dat Oké. Okay. <laughs> <laughs> en uh, ja, de mensen komen hier bij elkaar... want ze worden straks toegesproken door, uh, door de directeur. Door de... Ja, frank van Beers. Die zal ons vertellen wat... Uh, nou ja, we weten eigenlijk... We verwachten goed komen. nieuws, toch? Ja, ja daar ging we al van uit. Maar het is nu definitief. Ja. Koffie en thee staat uh, voor de mensen klaar. En gebakjes... Voor iedereen een gebakje. Ja, dat kan er nou wel af, denk ik, hè? Ja, blijkbaar. Ja. Ja. De mensen hebben wat te vieren. Gefeliciteerd ook. Dank. U neemt ook een gebakje? Zeker weten. Zeker, ja. ja wat He? doet u in het dierenpark? Ik werk uh, op de salarisadministratie. Mag ik u feliciteren ook? Dank u wel. Ja, u bent ja. blij? Ja. ja hoor. Er is gebak. Ja. Heel ja. fijn. Ja, <laughs> dat, gefeliciteerd dat, dat, ook. Dat is wel iets te vieren, denk ik. Ja, ja toch? Ja. Wat doet u in het park? <laughs> ik ben verzorger van het aquarium. Aquarium. Ja. Nou, gefeliciteerd ook. Ja, dank u wel. En u, wat doet u? Ik ben teamleider van dieren en plant. Van dus dus dier en plant? Ja, dus ik ben ook zeer blij met deze dag. Ja, en de, en, en de dieren en de planten, zouden die er ook... Uh... Als zij zich bewust zouden zijn van de plan, dan zouden ze heel enthousiast worden. Ja? Okay. Daar ben ik van overtuigd. Nou, het is, uh, het is zover. Uh, directeur uh, Frank van Beers is uh, gearriveerd en we gaan even naar hem luisteren. Goedemorgen. Uh, ik denk dat we vanochtend op een geweldige locatie zitten. Want we zitten dit, op dit moment exact in het midden van ons nieuwe park. Gefeliciteerd allemaal. Het gaat eindelijk door. Het traject heeft heel lang geduurd. Het is meerdere malen uitgesteld. Gisteravond de finale waar ja, toch een hoop van ons dachten van misschien wordt het nog wel spannend. Maar uiteindelijk viel de raadsvergadering heel erg mee. Het was al vanaf het begin af aan duidelijk dat er een positief besluit zou vallen. Dus dit traject hebben we gehad. Nu zullen we met ons alle onze mouwen moeten opstropen. Om ervoor te zorgen dat hier zo meteen Ja, de directeur van het, uh, van het dierenpark Prachtig spreekt zijn personeel toe. Ik loop even de gang op. Ik weet dat de mensen allemaal nog een cadeautje meekrijgen. Namelijk een klein vogelhuisje wat ze zelf in elkaar uh, uh, moeten gaan zetten. Meneer Landman, bent u een beetje handig? Ik ben uh, niet zo erg handig, maar ik heb wel hele handige collega's bij de TD zitten. Veel plezier ermee <laughs> en veel succes de komende jaren. Groeten uit Emmen. Daar was Mark Robin Visser om te praten over het oude en het nieuwe dierenpark. De toekomst lijkt verzekerd. En zo zijn we het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. We wensen u nog een hele fijne dag. Onder andere met de collega's van de KRO. Sven Koekerman. goedemorgen. goeiemorgen. Nou, de CPB-cijfers, we ja. zitten er allemaal op te wachten. En uh, de eerste politieke reactie is uh, bij ons uh, bij uh, de KRO. En goedemorgen, er En nog veel onder meer onderwerpen, maar die komen straks wel. Naar die cijfers <laughs> okay. van het CPB. Jan van der Putten nu. Radio 1. Het NOS Journaal. Eerst enkele andere hoofdpunten van het nieuws. Universiteiten gaan de integriteitsregels aanscherpen. Aanleiding zijn fraudeaffaires, zoals met voormalig hoogleraar Diederik Stapel. Bij een reeks aanslagen in Irak zijn zeker 28 doden gevallen. Er waren aanslagen in Karbala, Bagdad en Kirkuk. In Karbala was het doelwit een druk winkelcentrum. En in het noorden van India zijn 15 doden gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een trein. overvolle taxi stond op een spoorwegovergang en werd door de trein gegrepen. Ja, dan is het half tien, dan gaan we naar Den Haag. Want het Centraal Planbureau komt met de nieuwste bijgewerkte cijfers... over de Nederlandse economie en over het begrotingstekort. Voor het kabinet is dan weer de vraag hoeveel er extra bezuinigd moet worden. In Den Haag, André Meidema. Heb jij die cijfers al gezien, André? Ja, de cijfers zijn binnen. En je laten zien dat de Nederlandse economie matig presteert... en dat met de kennis van nu een maand later... dat, is dat de cijfers al op 1 maart werden bekendgemaakt. Nu blijkt dat er toch nog 200 miljoen euro extra tekort komt... In vergelijking met die cijfers van 1 maart. Dat betekent dat het begrotingstekort van het kabinet in 2013 afgerond op een tiende van de procent hoger komt op 4,6 procent van het uh, bruto nationaal product. Want er worden zo'n uh, 200 miljoen meer te bezuinigen voor het kabinet. De, de recessie duurt voort. Um, ik doe een tolje langs hier. De recessie duurt voort. Uh, dat betekent dat de economie te weinig groeit om uit de problemen te groeien. En dat de staatsschuld er ook zal oplopen. In 2015 stijgt de staatsschuld naar zo'n 76 procent. Dat is iets hoger dan wat geraamd in, uh, in begin maart. Slechte economie, eh, voor een deel veroorzaakt dus door de onzekerheid in Europa. Door consumenten die onzeker zijn over hun eigen positie, over hun eigen huis, hun eigen vermogen, hun spaargeld. En dat alles zorgt ervoor dus dat die economie in zijn achteruit staat. Met als gevolg dat eh, we, zoals gezegd, te weinig groeien om uit die schulden te komen. En dat we pas in 2014, 2014 pas weer eh, groei zullen realiseren. En dat de economie dan pas weer groter is dan in 2008. Met andere woorden, We hebben zes jaar lang als economie in zijn achteruit gestaan. We gaan nu luisteren met elkaar naar de persconferentie van Koen uh, Teulings. Nou, de heer Teulings die zal zo meteen het Centraal Economisch Plan toelichten. En de heer Johannes Hers, uh, hoofd van onze sector publieke financiën... en daarmee onze ramingen man. Um, het is wat drukker dan anders. Dus uh, het bewijs maar weer is dat er uh, uh, vooral slecht nieuws, uh, nieuws is. En hoe slecht en of er ook nog lichtpuntjes zijn... daarvoor graag het woord aan uh, de heer Teulings. Uh, nogmaals, welkom... Um, dit is een bijzonder centraal economisch plan uh, om twee redenen. Uh, twee redenen die met elkaar samenhangen. De eerste reden is dat we het afgelopen jaar uh, een ernstige eurocrisis gehad hebben. Het Nederland, het Europese financiële systeem, niet het Nederlandse, Europese financiële systeem is uh, in een ernstige crisis geweest. Uh, dat is uh, maar net goed gegaan, zou ik zeggen. Um, en dat heeft ertoe geleid dat de economie uh, dit jaar in een recessie uh, terechtgekomen is. En het kabinet heeft om die reden ons gevraagd uh, om een vooruitblik te maken... in dit centraal Economisch Plan voor de rest van deze kabinetsperiode. Om te kijken of uh, het kabinet met zijn doelstellingen... gegeven deze gewijzigde economische omstandigheden nog op het juiste spoor zit. Um, nou, dit zijn de voornaamste... Cijfers uh, die in het Centraal Economisch Plan worden geraamd. Die zijn geen van allen nieuw, want die zijn allemaal uh, op 1 maart al uh, bekendgemaakt. Er zit één kleine wijziging in dat het uh, tekort voor uh, 2013 niet 4,5% is, maar 4,6%. Uh, dat is een heel klein afrondingspostje. Uh, ergens bleek dat wij een post van 200 miljoen... ...niet Hadden meegenomen en daardoor schoten we net bij de, bij de berekening van het emu-saldo uh, 1, ...1 tiende door de afronding en dat ziet u hier uh, gereflecteerd. Maar verder is daar, uh, moet u daar geen bijzondere betekenis aan hechten. Um, nou, alle andere cijfers uh, die liggen allemaal spreken voor zich, u heeft ze eerder gezien, dus ik laat hier verder maar onbesproken. Um, laten we proberen de situatie waar de Nederlandse economie uh, nu in terecht is gekomen. Uh, in wat breder perspectief te zien. Dit is een plaatje wat de ontwikkeling van het nationaal inkomen bekijkt... in vergelijking tot twee uh, forse eerdere crises die wij meegemaakt hebben. De een is de bekende re recessie na 1929, de grote depressie uit de jaren 30. En de andere is de crisis na uh, de tweede oliecrisis uh, in 1980. Het beroemde akkoord van Wassenaar is daar een, een, een speerpunt in... En u ziet, het blauwe lijntje is de crisis van 1980, het oranje lijntje is de crisis van 1929. Het rode lijntje uh, zit daar zo'n beetje tussenin. Met andere woorden, wat de Nederlandse economie nu meemaakt, is per saldo een vrij forse, uh, vrij forse uh, recessie. Um, en we hebben tijdelang de afgelopen jaren gesproken over een dubbel dip. Ja, dit, dit is dus die dubbeldip. Er is toch inderdaad gewoon een tweede keer een neergaande fase gekomen. En daar krijgen we nu mee te maken. Um, u heeft allemaal in de kranten kunnen lezen... Uh, dat wij ook wat harder getroffen worden dan bijvoorbeeld Duitsland. Ik zal daar dadelijk meer over vertellen. Wat tekenend is voor wat Nederland overkomt... Uh, is de daling van de consumptie. Uh, uit alles wat we straks laten zien zal blijken dat de daling van de consumptie echt de kern is van de recessie waar wij nu mee te maken hebben. Wat u hier ziet is de consumptie als aandeel van het nationaal inkomen, van het BBP, sorry. Uh, de ontwikkeling daarvan sinds 2000. Uh, en u ziet eigenlijk dat. Uh, sorry, de ontwikkeling daarvan vanaf 1990. Nou, en en u daarmee ziet laat dat vanaf de comteur, 2000... directeur van het Centraal Planbureau, een ja, grafiekje zien. waarin duidelijk blijkt dat het consumentenvertrouwen van de burgers en de consumptie, het geld wat we uitgeven, dramatisch is gedaald. En voor een belangrijk deel dus ook veroorzaak is van die zwakke economie. Consumenten zijn onzeker over hun eigen toekomst, over hun eigen portemonnee, over de gedaalde huizenprijzen. over hun geslonken vermogen, over hun pensioen. Daar gaan ze maar door. Wat mensen een rem zet op hun uitgaven en daarmee ook de economie nog verder vertraagt. Nou, dat soort factoren allemaal. Plus die onzekerheid die blijft hangen boven Europa. Zorgen ervoor dat we dus nog wat moeizame jaren tegemoet gaan. Dat er extra bezuinigd moet worden. Willen we met elkaar de komende jaren weer uit de problemen komen. Andere mijne maar bij die presentatie van Koen Teulings, de baas van het CPB. Ja, wat betekent dat voor de onderhandelaars in het katshuis? Dat weet Peter Blok dan uh, weer te duiden. Ja, het, zijn, het, zijn toch, het blijft somber, Peter. Ja, dat de forse bezuinigd moet worden, dat was natuurlijk al duidelijk. Maar het ziet er nu allemaal nog iets slechter uit. Er moet dus uh, nog een schepje bovenop. Er komt een paar honderd miljoen euro bovenop de minimaal 9 miljard die volgend jaar al extra bezuinigd moet worden. Dat is uh, vooral te wijten aan belastingtegenvallers. We kopen te weinig, het consumentenvertrouwen is laag... betalen daardoor minder btw. En dat merkt minister De Jager meteen in zijn schatkist. Daar komt dan minder geld in. Ook worden er weinig huizen verkocht. En dus haakt het kabinet ook met de verlaagde overdrachtsbelasting... minder geld binnen. De lonen die stijgen nauwelijks, banen verdwijnen, komt er minder loonbelasting binnen. En tegelijkertijd moet het kabinet natuurlijk gewoon geld uitgeven aan wegen, onderwijs, zorg, uitkeringen. En het geeft veel meer uit dan het binnenkrijgt. Meer dan mag van Brussel en dus moeten worden ingegrepen. Er gaat fors gesneden worden. En het kabinet broedt daarom al twee weken in het katshuis op de vraag waarop dan bezuinigd gaat worden. Ja, één ding is zeker, wij gaan het allemaal merken in onze portemonnee. Peter Blok in Den Haag over die, ja, toch eh, vrij sombere cijfers van het eh, Centraal Planbureau. Zometeen veel meer daarover bij de collega's van de KRO. Ah, en we hebben Even verkeersinformatie. Er staat nog 120 kilometer aan file. De ochtendspits is wat drukker verlopen dan gebruikelijk. En de meeste files die er nog staan staan rondom Utrecht en bij Gouda. Dit zijn nog de opvallende files. De A4 naar Amsterdam. Tussen Knoppenprins Klausplein en Zoetewoudendorp 8. En ook 8 kilometer op de A4 verder in de richting van Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Sloten. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Een ongeluk op de ringweg van Amsterdam als je vanaf de A10 Noord richting de A10 Zuid rijdt. Dan kom je tussen de afrit voor Volendam en het Amstel Business Park in 9 kilometer file terecht. De weg is wel weer vrij. A12 naar utrecht tussen Blijswijk en Nieuwebrug. 14 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan het beste omrijden via Gorkum. Door die file loopt het ook weer vast op de A20 in de richting van Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en het knooppunt Gouwe 9 kilometer. En op de N11 vanuit Alphen aan de Rijn. Daar staat voor de aansluiting met de A12 5 kilometer.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 Sven Kokkelman. De eerste politieke reacties op de definitieve cijfers van het Centraal Planbureau. De Staatssecretaris van Onderwijs slaat door in zijn poging om het HBO te verbeteren, zegt de nieuwe HBO-voorzitter Tom de Graaf. Ieren trekken massaal weg uit Ierland en de ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is negen over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Snel door naar Den Haag voor de eerste reacties op die cijfers van het Centraal Planbureau... die u zojuist hoorde uit de mond van uh, Teulings. Dat is de grote baas van het Centraal Planbureau. Arie Slop. goedemorgen. Goedemorgen. U bent de leider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Hebt u nog iets nieuws gehoord behalve die tiende procent... dat het begrotingstekort nog oploopt door het rekenfoutje van het CPMB? Nou ja, dat is natuurlijk toch uh, teleurstellend. Je hoopt eigenlijk heel stiekem een beetje van de zon schijnt talent is begonnen. Misschien valt het politiek gezien ook nog wel wat mee. Maar het weer is uh, politiek gezien eigenlijk alleen nog maar wat uh, guurder uh, geworden. Ja. En wat ik ook wel zorgelijk vind is dat ook het perspectief gewoon er niet goed uh, uitziet. Ook als het om de staatsschuld gaat. Dat gaat ontzettend oplopen in, uh, in de komende jaren. Ja, 76 procent dus, in ja, dat, 2015. Dat is nu 64 uh, procent. Ja, dat, dat zijn echt bedragen. Daar ga je van duizelen als je je realiseert dat onze staatsschuld uh, zo'n Nee, ruim 900 euro per seconde uh, toeneemt. Ja. Dus als de mensen in het kassenhuis drie weken aan het onderhandelen zijn... Uh, dan kun je een beetje berekenen. Dat is 1,7 miljard uh, euro uh, erbij. Uh, nou, en dan hoop je dat ze eruit zijn. Maar als dat niet zo is, dan blijft die teller echt maar doortikken. Ja. Uh, dus het is echt heel erg ernstig op dit moment. Echt, dit is ook een wake-up call voor de, voor de onderhandelaars, die een beetje op zijn 11 op dit moment uh, bezig zijn. Ja. Alle seinen staan op rood. Wat mij opviel uit uh, die grafiek van Koen Teunings net is uh, hij haalde de recessie van 1929 erbij, de uh, Great Depression, en uh, die van uh, begin jaren 80. En wij zitten daar nu een beetje tussenin. Terwijl, uh, laten we zeggen, u uh, uh, en mijn generatie herinneren de jaren 80 als ongeveer het ergste wat we ooit hebben meegemaakt in economisch opzicht. Dit is dus nog veel erger. Ja, dat is dat is voor ons ook niet helemaal te bevatten. Natuurlijk, omdat die jaren dertig hebben we alleen nog maar uit de overleveringen meegekregen. Maar dit is echt een hele ernstige crisis. een sessie waar we in zijn terechtgekomen. Ja. En dat betekent dus wel dat er nu ook echt gehandeld zal moeten gaan worden. En dan maak ik me wel ongerust als ik zie hoe lang dat allemaal gaat duren. En dat men denkt dat men daar wel misschien tot de zomer toe de tijd voor zou kunnen nemen. Waar haalt u dat vandaan? Nou, dat zijn wel de berichten die we nu te horen krijgen. Er wordt heel weinig vergaderd. Als men vergadert een paar uurtjes. De drie weken is al lang niet meer het uitgangsvergadering punt. Uh, uh, gisteren waren de berichten van nou, uh, het zou misschien nog wel even kunnen duren, want ja, ach, pas bij de voorjaarsnood, en dat is net voor de zomer, uh, dan moeten de keuzes uh, gemaakt zijn. Ik zie in ieder geval niet een alertheid die volgens mij nodig is en waar de cijfers van het CPB volgens mij vandaag ons weer op uh, gewezen hebben, want het is heel erg ernstig. Te meer daardoor een piek in de werkloosheid te verwachten is in 2013, dus volgend jaar, en dat we dus zes jaar uh, van economische... Uh, ellende tegemoet gaan. Uh, en voor een deel hebben we dat al achter ons. Ja, dat hebben we op deze manier natuurlijk niet uh, nog eerder uh, meegemaakt. Uh, vorige week uh, kwamen er cijfers naar buiten dat de werkloosheid iets aan het uh, teruglopen was. Maar het CPB geeft nu ook gewoon aan... Uh, we gaan ruim over de 500.000 uh, werklozen heen uh, in de komende jaren. En dat is natuurlijk uh, ernstig, want iedere baan die mensen kwijtraakt... is er natuurlijk één uh, te veel. Ja, dit is de gevreesde dubbel dip, zei Teulings. Schrok u daarvan toen hij dat zei? Nou ja, we horen het natuurlijk niet voor de eerste keer. Uh, maar hij benadrukt nog wel weer een keer de ernst van de situatie. En ja, we weten natuurlijk ook wel dat de rek er wel een beetje uit is... ten aanzien van uh, de ruimte die er in ieder geval een paar jaar geleden nog was... om een aantal stimuleringsmaatregelen uh, te nemen. Maar ik vind dat het kabinet ja. toch maximaal zou moeten kijken wat ze kunnen doen. Bijvoorbeeld in de bouw wordt nu ook weer duidelijk. In die woningmarkt, dat zit de boel helemaal op slot. Slot en uh, slot, slop. Dat hoort een beetje bij elkaar soms. S uh, zit slot op, zit, ja. zit slop op slot. Ja, en mevrouw Sap komt binnen. Dus het wordt helemaal interessant. Slop, slot, uh, sap. Ja. Goedemorgen. Maar Goedemorgen, uh, sap. Dat, dat, dat werkt ontzettend stagnerend. En uh, dat, dat raakt ook het consumentenvertrouwen. Hè? Want dat, dat heeft Tellingse ook vandaag weer aangegeven. Mensen ja. houden de, de hand op de knip. Ja. Ja, dan kom je echt in een negatieve spiraal. terecht. Maar goed, dan zit je dus precies in het hart van het spanningsveld uh, van de onderwerpen die besproken worden in dat katshuis. Namelijk aan de ene kant moeten we voldoen aan de regels die Brussel ons heeft opgelegd. 3% begrotingstekort maximaal in 2013. Heeft de president van Europa, Van Rompuy, laatst nog eens een keer bevestigd. Voor Nederland geen uitzonderingspositie. En tegelijkertijd zeggen andere economen... mensen moeten dus wel geld blijven uitgeven. Want anders dan wordt het allemaal erger. Dus als je zoveel bezuinigt... dan gaat het inkomen van mensen achteruit, de koopkracht gaat achteruit... en dan gaat het consumentenvertrouwen alleen nog maar verder dalen. Wat is uw standpunt? Na het zien van deze cijfers. Ja, nou, dat dat inderdaad een hele spannende discussie uh, wordt. Je zult wel echt alles moeten doen... om toch te proberen dat begrotingskort uh, terug te dringen. Want je kunt niet onbeperkt maar meer blijven uitgeven... Dan, uh, dan je binnenkrijgt. Ik heb net al aangegeven wat dat zelfs per seconde betekent... voor onze staatsschuld. Hè? Ruim 900 euro per seconde. Dat zijn enorme bedragen... waar we dan ook toekomende generaties mee uh, gaan uh, lastigvallen. Want die zullen dan de klappen het hardst uh, gaan krijgen. Dus een maximale inspanning. Maar koppel het alsjeblieft... Het dat hebben we in de Kamer ook al een aantal keren tegen de regering gezegd. Kop het aan hervormingen. Ja. Woningmarkt, arbeidsmarkt, gezondheidszorg. Ja. Daar moeten nu echt ingrepen plaats gaan vinden naar de toekomst toe. Maar dat gesprek hebben wij ook samen wel eens eerder gevoeld, gevoerd. Dat is nou precies het hete hangen. bij die gesprekken in het Katzenhuis. Namelijk dat een, in ieder geval de gedoogpartner partner van die hele hervormingsagenda... helemaal niks wil weten. Nou ja, als die nu nog niet wakker is, ook naar de cijfers die vandaag weer naar buiten zijn gekomen, dan weet ik het echt niet meer. Nee. Je kunt wel met oogklep op blijven lopen, maar uh, doe ze alsjeblieft afzak dan tegen Geert Wilders willen zeggen. Kijk naar de werkelijkheid, maar ja. kijk ook naar de toekomst. Kijk naar die jonge mensen die straks die rekeningen krijgen. Maar hoeveel moeten we dan worden bezuinigd, met een Slob, wat u betreft? Nou ja, dat bedrag van 9 miljard is eigenlijk wel blijven staan met de cijfers die we nu uh, hebben uh, binnengekregen. Ook als dus dat, dat, is dat een betekent grote dat de koopkracht achteruit gaat. Nou, dat zul je dus op een hele verstandige manier moeten proberen. En dat is best een hele lastige puzzel, dat er je even je tijd voor wordt uitgetrokken. Nou ja, ik denk dat je nu niet uh, btw-verhogingen moet uh, gaan toepassen... als je dat ook nog eens een keer koppelt aan bijvoorbeeld aan de nullijn voor, uh, voor de inkomens. Als je dat aan elkaar koppelt, ja, dan weet je dat die, uh, uh, dat die uh, koopkracht... En, en ook het feit dat mensen geld gaan uitgeven... dat zal dat niet op een positieve manier gaan beïnvloeden. U bent onderhandelaar geweest zelf bij het vorige kabinet. Uh, u was de secondant van André Rauwvoet, toen leider van de ChristenUnie. U zat dan met z'n allen aan tafel in Beetstelswagen. Daar zat in ieder geval één onderhandelaar ook bij die nu ook aan tafel zit. En dat is Maxime Verhagen, uh, voorman van het CDA. Van hem wordt altijd gezegd dat hij heel hard onderhandelt. Klopt dat? Ja, wat is hard. Het is wel een man die duidelijk is en scherp in kan zetten. En op een bepaald moment ook wel weer kan loslaten. Dus ja. het is inderdaad een goede onderhandelaar. Uh, hij heeft al een inzet naar buiten gebracht natuurlijk voordat ze het katshuis ingingen. Dat was en moet hervormd worden. Nou, ik hoop dat hij zo scherp onderhandelt als ik hem ook ken. Dat hij dat in ieder geval vasthoudt en daar ook resultaat weet te boeken. Ja, heb je er enig vertrouwen in? Ik ben een beetje sceptisch, eh, omdat eh, er, er absoluut geen enkel gevoel van urgentie nu spreekt... dat de wijze waarop de onderhandelaars bezig zijn. Een dagje, drie uurtjes vergaderen, dan weer even anderhalve dag eh, niet. Ja, maar Stoppels, als wij als allemaal het begrijpen dat het heel erg urgent is en dat het een enorm probleem is... dan mag je toch verwachten dat dat in het katshuis ook een beetje is doorgedrongen door die dubbele ramen daar? Inderdaad, eh, maar ik zie het niet. Ik zie het gewoon niet. En uh, uh, deze cijfers die spreken weer hele duidelijke taal. Het is ontzettend ernstig. De rekeningen naar de toekomst toe worden ontzettend hoog. Ja. Dus alles op alles, ook voor deze onderhandelaars, maar ook voor de rest van uh, de politiek. Want die moet niet op de handen gaan zitten op dit moment. Uh, er moet echt wat gebeuren. Slotvraag, mag u even over nadenken. We hebben zeven minuten gesproken. 900 euro per seconde loopt de staatsschuld op. Even kijken, misschien kunt u even uitrekenen hoeveel dat dan tijdens dit gesprek is. Ga nou, ik in de tussentijd even naar mevrouw Sappi? <laughs> mevrouw Sappie morgen. Goedemorgen. Leider van GroenLinks. U hebt altijd pleit voor nieuwe verkiezingen als ze er niet uitkomen. Nou, als ze er niet uitkomen en er komen nieuwe verkiezingen, duurt het alleen maar langer. En als de staatsschuld voor 900 euro per seconde oploopt, dan gaat het in die periode dat we geen kabinet hebben dat maatregelen kan nemen. Alleen maar nog verder omhoog. Nou, Kijk wat, wat de dramatische cijfers die vandaag bevestigd zijn laten zien. En ook de analyse laat zien van het Centraal Plan Brood. Is dat een groot deel van de problemen waarin Nederland nu zit... eigenlijk door het kabinetsbeleid zelf veroorzaakt is. Natuurlijk, het kabinet heeft niet de financiële crisis veroorzaakt... heeft ook niet de eurocrisis veroorzaakt... maar door de, door de reactie van het kabinet, door zo hard te bezuinigen op de koopkracht van mensen... is het consumentenvertrouwen volledig ondermijnd... en uh, zit nu de, onze economie in een veel diepere recessie dan nodig zou ja, zijn. Je dus, ja, Natuurlijk schrik je ervan, maar daar kan de conclusie dus ook van zijn... dat als dit kabinet uh, naar huis gestuurd wordt, demissioneer wordt... en daar geen nieuwe uh, uh, kortzichtige bezuinigingsmaatregelen op kan stapelen... dat dat voor de Nederlandse economie pure winst zou zijn. Oh ja? Ja. En dan krijgen we een boete van Europa... Dat is de vraag. Kijk, die boete van Europa uh, is terecht dat Europa daar nu mee dreigt. Dat heeft het kabinet ook over zichzelf afgeroepen... door zijn halstarrige opstelling. Maar als Nederland laat zien... Dat het durft te hervormen. Een echte problemen durft aan te pakken op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, in de energiesector. Uh, en laat zien daarmee dat we gewoon voor de middellange termijn uh, niet alleen onze overheidsfinanciën, maar ook onze economie echt weer sterk en veerkrachtig maken. Dan denk ik dat Europa uh, er bijzonder tevreden mee zal zijn als we volgend jaar ergens op de 3,5% uitkomen. Ik heb de signalen vanuit Brussel gehoord bij Monden van Van Rompuy en Olly Rehn, Dat is de Eurocommissaris, die supercommissaris die gaat over de euro. Voor Nederland geen uitzonderingspositie. 3% is 3%, punt uit. Tuurlijk, dat, het wordt nu opgemaakt voor een ronde. Terecht dat ze nu ook uh, vanuit Europa Nederland gewoon confronteren met de eigen harde opstelling. En Nederland en het Nederlandse kabinet heeft ook nog nergens in reacties op uh, uh, de stevige recessie waarin de Nederlandse economie nu zit aangegeven. Dat ze inzien dat er hervormd moet worden op die woningmarkt dan eigenlijk als een van de belangrijkste. Dat ze inzien dat het roer om moet in Den Haag. Dat er ander beleid moet komen. Dus terecht dat Europa dan nu ook nog zo de poot stijf houdt. Ja. Maar ik ben er echt van overtuigd... dat als Nederland die structurele zwaktes in de, in, de, in de economie durft aan te pakken... en ook op een andere manier gaat bezuinigen... niet de rekening alleen maar bij consumenten met de smallere portemonnees... waardoor de economie zo in elkaar geklapt is... maar echt zorgen dat je nou ja, eigenlijk daar de lasten legt waar ze gedragen kunnen worden... waar ze niet schadelijk zijn voor de economie. Economie sla de hogere inkomens aan, sla de vervuilende bedrijven aan, hervorm die woningmarkt, hervorm die arbeidsmarkt. Als je dat laat zien, dan zou Europa echt uh, uh, niet halstaag blijven. Goed, dat is het argument van uh, GroenLinks. Um, vindt u ook net als Aris Slob dat het wel heel lang duurt in het katshuis? Nou ja, je hoort er heel erg weinig uit. Dat is eigenlijk uh, um, wat je kan constateren. Uh, je hoort dat ze ook maar een paar uurtjes per dag bij elkaar zijn. Dat doet de wenkbrauwen fronsen. Maar tegelijk, uh, ik heb er ook niet heel veel vertrouwen in dat ze daar verder komen. Je ziet dat het kabinet gewoon grote oogkleppen op heeft. Ja. En dat, uh, nou ja, het hoofddoel van dit kabinet, laten we dat niet vergeten, was overheidsfinanciën gezond maken. Ja. Daar heeft ja. Rutte ook gewoon een heel aantal taboes voor geaccepteerd van het PVV. Ja. En kijk naar de resultaten tot nu toe. Nederland staat er slechter voor dan ooit... als het gaat om de overigensinantie. Ja, maar goed, dat komt natuurlijk ook door de crisis in Europa... door de Grieken, door de Italianen... en eh, door de zuidelijke Europese dat landen komt die er een vooral, bed van hebben gemaakt. Natuurlijk, dat was de aanleiding. Dus dat kunt u hem toch niet aanrekenen? Nee, dat was de aanleiding waarom heel Europa in een crisis gaat. Maar waarom staan we er in Nederland zoveel slechter voor... dan alle andere landen? De andere landen groeien alweer. Nederland krimpt als enige van de noordelijke lidstaten... Nou ja, daar zegt echt het Centraal planbureau heel duidelijk... dat komt omdat consumenten geen vertrouwen er meer in hebben. Die kijken aan tegen een muur van bezuinigingen die eraan aankomen. Uh, die kunnen op geen enkele manier meer vertrouwen... dat hun toekomst, uh, hun, hun positie het komende jaar of volgend jaar uh, verbeterd wordt. Dus mensen kopen niet meer. Mensen doen geen grote aanschaffen meer. Mensen hebben geen vertrouwen meer in de toekomst. En dat kan het kabinet zichzelf echt aanrekenen. Dat komt door dat beleid. Hoe lang geeft u ze nog, voordat u ze naar huis toestuurt... voor zover u dat zou kunnen? Uh, nou ja, ik had ze graag al eerder naar huis gestuurd. Ja. Uh, ik, ik vind het echt afhankelijk van waar ze mee gaan komen. Kijk, als het kabinet er zelf niet uitkomt, is het duidelijk. Dan is het klaar. En uh, dan, uh, dan moeten er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen komen. Als ze er wel uitkomen en ze komen met een nieuw eigenlijk met een nieuw bezuinigingspakket wat voortbouwt op hoe het kabinet tot nu toe bezig was, ja. dan weten we dat dat ook weer schadelijk zal zijn voor de economie. Dan weten we dat we volgend jaar weer nieuwe prognoses krijgen die er nog slechter uitzien. En dan Goed. vind ik het echt tijd worden om echt de grens te trekken en ook te zeggen, nou dit vertrouwen we niet meer. Ik heb dat in een debat een paar weken geleden al gedaan, ja. tegen Rutte gezegd, als je hier nou niet de consequenties uit trekt, trekt uit deze dramatische cijfers, en ja, dan kan ik niet meer vertrouwen dat jouw ploeg in staat is om Nederland op een goede manier uit die crisis te leiden. Mevrouw Sap, tijdens dit gesprek met Aristophe en met u is de staatsschuld opgelopen tot boven de zes ton. Goed. Ja, weet je, en het goede nieuws is ja, dat Nederlandse staatsburgers in deze paar seconden een ja. vermogen op, eh, voor de toekomst hebben opgebouwd wat nog groter is dan zes ton. Want het goede nieuws voor Nederland is, omdat wij per saldo altijd nog meer verdienen aan het buitenland dan er naartoe gaat, ja. dat... Elke euro staatsschuld die we opbouwen in eigen handen is. Dus niet alleen de staatsschuld is voor onze kinderen... ook het vermogen is voor onze kinderen. Ja. Wat veel belangrijker is, is dat onze kinderen een infrastructuur erven. Een staat van het land, een publieke sector... Ja. die straks gewoon niet meer in staat is... om mensen een goede toekomst, een goed perspectief te bieden. Ja. Jolanda Sap, leider van GroenLinks. Ik dank u zeer vanuit Den Haag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een is die u in het bijzonder interesseert. In Limburg is bij een kalkoenhouderij het vogelgriepvirus aangetrokken. We aangetroffen. We horen ook regelmatig de term vogelpest voorbij komen. Wat is nou precies het verschil tussen de vogelgriep en de vogelpest? Influenza-onderzoeker Guus Koch van de Universiteit van Wageningen heeft het antwoord. Eigenlijk zijn de verwekkers van die twee uh, ziektes die zijn bijna helemaal hetzelfde. Kun je eigenlijk alleen maar in het laboratorium onderscheiden? Vogelgriep, uh, dat is een hele milde vorm van ziekte. Dus infectie met een dergelijk virus, dat veroorzaakt het eigenlijk nauwelijks. Ziekte in dieren. En dat zie je ook bijna niet aan die dieren. Maar het vogelpestvirus heeft een eigenschap waardoor er wel veel ziekte ontstaat. Zodanig ernstige ziekte dat de dieren daar meestal aan overlijden. Dat is eigenlijk het verschil. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar goedemorgenederland.kro.nl het is zeven minuten voor tien, dames en heren. We gaan naar Ierland, want daar is het ook economische malaise. Ruim 14 procent van de Ieren zit namelijk zonder werk. De werkloosheidscijfers zijn sinds de eerste meting in 1967 nog niet zo hoog geweest. Van werkzoekenden, veel werkzoekenden vertrekken nu naar het buitenland in de hoop om daar wel een baan te vinden. Mario de Neels, goedemorgen. Goeiemorgen. Nou, naar Nederland komen ze niet, gezien de cijfers die we zojuist hebben gehoord. De verwachting is dat dit jaar 75.000 Ieren zullen emigreren. Is dit reden tot zorg voor de Ierse regering? Um, toch wel. Ze hebben vorig jaar bij een aantreden gesteld dat het een topprioriteit is om mensen in het land te houden. Ervoor te zorgen dat ze niet hoeven te vertrekken. Um, dus ze hebben een soort van programma um, ontworpen waardoor de mensen 50, oh, 50 euro sorry, uh, krijgen bovenop hun uitkering... En dan kunnen ze een, een soort stage lopen. Dus dan verdienen ze eigenlijk iets meer. Ja. Maar ja, voor veel jonge mensen is dat natuurlijk niet genoeg en die trekken nog altijd weg. Ja, en dat zijn dan met name de hoger opgeleide. En dan heb je het in goed Nederlands over een brain drain. Uh, dan moeten toch de alarmbellen. Met het oog op de toekomst bij de regering wel afgaan, het nou zou je zeggen. Dat is waar. Maar uh, veel mensen hopen eigenlijk dat hetzelfde zal gebeuren als tijdens de jaren 50 en 60 en ook de jaren 70 en 80 uh, want Ierland heeft een traditie van emigratie maar als het dan beter ging dan kwamen heel veel mensen opnieuw terug dus en ook 74% van de jongeren die nu vertrekken die hopen dat ze kunnen terugkeren binnen een aantal jaar als de economie het, het beter doet en Ierland het beter doet Ja, Waar gaan ze heen eigenlijk, die Ieren? Vooral Australië, dus vroeger had je uh, Amerika, dat was de traditionele trekpleister uh, maar omdat het daar ook slecht gaat uh, trekken ze nu vooral naar Australië. En uh, daarnaast is het Canada en uh, Engeland natuurlijk... wat uh, heel dichtbij is. Ja. Um, en dat zijn de drie grote bestemmingen. Ja. Nou dan ligt Australië vrij ver weg. Uh, overigens een prachtig land. Maar als je daar eenmaal bent gevestigd... en je bent gewend aan het klimaat en ook het, uh, het maatschappelijk klimaat... dan wil je niet meer terug naar Ierland, denk ik. Um, daar zou je nog van, van opkijken. <laughs> uh, er is een uitdrukking hier uh, in Ierland... en uh, die zegt van... Ja, die, die spreekt van de old thought. Dus de oude rots en uh, hoe mensen daar altijd terug naartoe getrokken worden. Dus um, er is toch, ja, er, er is altijd dat, dat besef van als we weggaan... dan is het maar voor een paar jaar en uh, dan keren we echt terug... hopelijk met, uh, met wat spaargeld, um, hopelijk kunnen we iets naar huis sturen. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk wel gelijk dat er ook mensen zullen zijn... die niet meer, niet meer gaan terugkeren, absoluut. Nee. Jij woont in Dublin. Merk je in het straatbeeld iets van die vertrekkende mensen eigenlijk? Ik bedoel Wordt Dublin leger? Um, toch wel. Ik heb een aantal vrienden die al vertrokken zijn uh, naar Australië, naar Engeland, uh, iemand naar Amerika. Um, en heel veel mensen praten erover. Dus ik heb uh, ook een aantal vrienden bijvoorbeeld uh, die net afgestudeerd zijn. Ja. En die zeggen van ja, um, al, ja, de helft van onze vriendenkring is vertrokken. Dus we willen hem graag achterna. Dus uh, het is ook heel diep voor veel mensen dat ze gestudeerd met... met met, met vrienden die ze al kennen sinds hun kindertijd. Ja. Um, die zijn nu allemaal weg. Dus ze uh, hebben zo zoiets van... we willen ze eigenlijk graag achterna... al is het maar voor een aantal jaar. Juist. Maar uh, ja, het drukt wel op veel mensen. Dublin loopt leeg... maar gelukkig is er nog een Vlaming om ons bij te praten. Mario D'Arneels, <laughs> hartelijk dank vanuit de eerste hoofdstad. Straks, dames en heren... staatssecretaris van onderwijs Halbe Zijlstra... pakt de problemen bij het HBO niet goed aan... vindt de kerstverse voorzitter van de HBO-raad Tom de Graaf... zo bij de KRO Paastijd is Matthäus-tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk De matthäus <middels> Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. moment Radio 1. Het nieuws van alle kanten.